Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De vluchtelingen is kritisch over het ontwerpakkoord... tussen de Europese Unie en Turkije... over het terugnemen van vluchtelingen door Turkije. De organisatie wijst erop dat vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Irak... nauwelijks geaccepteerd worden in Turkije. Het terugsturen van mensen die niet of nauwelijks beschermd worden in Turkije... is in strijd met de Europese regels, zeggen ze. Turkije en de Europese Unie overleggen volgende week over de details van de deal...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 Sprinter Groothuis won in zijn carrière veel prijzen en veroverde zes keer goud bij de NK Sprint. Op internationaal niveau brak Groothuis vrij laat door. In 2012, toen hij dertig was, werd hij een Calgary wereldkampioen Sprint. Twee maanden later won hij goud op de duizend meter op de weken afstanden in Heerenveen. Het weer nog vanuit het westen trekken buien over het land. Later vanmiddag wordt het droger en komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt vijf tot zeven graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Tien keer zo snel doet, heb je uiteindelijk tien keer zoveel meer rust. Kijk, als je alles tien keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal altijd te langzaam zijn. Als je dingen afraffelt die normaal altijd te langzaam je die dingen nou tien keer zo snel doet, heb je nooit tijd over. Ideaal, die tijd die je over hebt, gebruik je voor hobby's. Die uh, hobby's, tien keer zo snel, kun je tien hobby's doen. Tien hobby's heb je zo'n meer ontspanning. Tenzij je gaat als zo langzaam met je buiten zie Je wel alles tien keer snel, gaat alles tien keer snel. Kut, ik ga het snel. Ja, ik heb me meegenomen. Het uh... Het schijnt dat ik af en toe iets te snel ga. Ik zweer het je, laatst deed hij niet dat ik een avond vul een programma van twee keer vijf minuten. Wat ja. heb Over hoebers gesproken. Rare hoebers heb je tegenwoordig. Ik zag laatst op televisie. We staan hier voor het huis van Egbert. Een doodgewone Hollandse jongen. Ja. Hij is getrouwd met Maria. Een 96-jarige demente transseksueel.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 Die dingen zijn traag. Mijn neefje van twee, die kruipt nog sneller. Hij heeft ook ADHD, maar dan gaat hij niet doen. Of die looprekjes. Daar begrijp ik helemaal niks van. Dus zie je aan het begin van de straat hier staan we met een looprekje. Terwijl ik denk, liever pak dat ding op, loop mijn andere kant van de straat in. En dan gaat de pas weer neer. Je ik ze niet vechten. Nee, af en toe denk ik wel eens, ga terug naar de ijstijd en sterf uit. Dat denk ik wel als ik zo loop.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 Ik van Jochem Meijer. Ik blijf een fan van die man. Heerlijk jullie. In your eyes, heet het nummer. Nou, nog één plaatje en dan krijgen we zo het, uh, het uh, recept. Maar ik ga u een hele aparte versie laten horen... van, uh, van de Creedence Clearwater revival hit Whole Stop the Rain. Daar heb ik een hele aparte versie van gehoord. Hoor maar. The rain's been coming down Clouds of mystery pouring Confusion on the ground Die uh, hebben deze oude Creedence hit opnieuw opgenomen. Dit is echt fantastisch mooi. Dat is het mooie van... Uh, ik draai natuurlijk heel veel uit Spotify. En Spotify krijg je dan zo'n persoonlijke lijst... Uh, die, die zogenaamd dan speciaal voor jou geselecteerd is. En daar stond dit nummer in deze week. En ik denk, jee, wat is dit? Verschrikkelijk mooi, zeg. Dus vandaar dat ik het u niet wilde onthouden. Deze prachtige versie van Whole Stop the Rain. Bob Seeger samen met John C. Ja Jawel. <coughs> ja, en dan is het nu tijd om lekker te gaan eten. Moet je aan maar afwachten?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 Facebook.com Schuinestreep Zandvoort Lunch. Uh, hij staat erop, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Want ik zag dat jou uh, weer heel veel kijkers had, hoor. Ja, ja dat gaat goed. Uh, ik heb vandaag gekozen voor een uh, linzenschotel met Amsterdamse hui en worst. En daarvoor heeft hij nodig 250 gram groene linzen. 3 laurierplaatjes, 1 liter kraanwater, een eetlepel fijne mosterd, 270 gram Catalaanse braadworsten, 250 gram cherry tomaten van uh, uh, de tak en 340 gram Amsterdamse uien uit een potje. De bereiding gaat als volgt: Doe de linzen, laurierplaatjes en uh, het water in een pan. Breng aan de kook en kook de linzen in ongeveer 20 minuten gaar. En ze zijn gaar als ze zacht zijn, maar nog wel een beetje bite hebben. Giet ze af in de zeef en verwijder de luurierblaadjes. Doe de linzen in een schaal en schep deze om met wat mosterd. Haal het vel van de worstjes en snij het worstvlees in stukjes. Halveer de tomaten. Bak het worstvlees in een koekenpan met anti-aanbaklaag zonder olie of boter. In 8 minuten goudbruin en gaar. En bak de laatste 3 minuten de tomaten mee. Laat de uien uitlekken en halveer deze. En voeg ze toe aan de linzen. En meng tot slot de uh, stukjes worst en de tomaten erdoor. Ik zou zeggen eet smakelijk. En uh, een tip voor een extra pittige smaak. Bak wat reepjes... Een beker mee met de worst. Ik zou zeggen... Uh, probeer het eens uit. Ja. Nou, kan je melden dat het nu al, het staat er nog geen, geen kwartier op. En, en je hebt nu al meer dan 120 uh, kijkers. Dus uh, die het, mensen het al die het gezien hebben. Dus gaat het allemaal goed? Ja. Het gaat helemaal trouwens goed met en, ons. En uh, heel makkelijk te maken. En het staat in 30 minuten op tafel. Nou, wat weer nog dus. mooier. Het gaat ja. trouwens überhaupt helemaal goed met onze Facebookpagina, dames en heren. Maar uh, hebben we hebben nog een klein stapje te zetten, hè? We hebben nog een heel klein stapje te zetten. We zitten ja. nu op 295 likes. En we willen deze week echt naar de 300. Hoor. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, ja, probeer. Doe dan nou mee gezellig. Nodig je vrienden uit. En zo. Kom op. Uh, dat we lekker die 300 overgaan. Dat zou ik en zo like. leuk vinden. Ja, Gewoon liken. Gewoon liken die pagina's. WWW. vind punt... ik leuk. En ja. blijft hij ook op de hoogte van. Uh, al onze wetenswaardigheden. Ja, want we hebben natuurlijk altijd op woensdag, dat weet u uh, waarschijnlijk wel, hebben we altijd fantastische acties. Hè? Want onze Ingrid, die, uh, nou, die versiert wat hoor. Want poep, uh, poep, poep, poep, poep, poe, poe, als je dat af en toe leest. Dan denk ja, ik, ik ga ook meedoen. Maar Leuke ik... prijs. Dus ja, we zijn uh, uitgesloten voor mededinging. Ja, we mogen ja. niet meedoen. Maar wat jongens, ik zo zie heerlijke diners en. en... Van de week komt er weer iets heel speciaals aan, geloof ik. Nou, morgen hoort u dat allemaal bij Charlotte en bij Ingrid op uh, dit programma Zandvoort lunch. Dus luisteren en vooral onze Facebookpagina liken, dan blijft u op de hoogte. Ja. En er is genoeg om van op de hoogte te blijven. Donderdags altijd uh, de vrijwilligersvacature voor als u vrijwilligerswerk zoekt. En uh, wat iets nog veel meer zijn. Dus gewoon lekker luisteren naar dit prachtige programma vijf dagen per week live in de lucht tussen 12 en 2. Nou, heb ik nou genoeg uh, gespemd? Uh? Ja. <laughs> ja, dat gaat helemaal goed met jou. Uh, Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer naar de muziek. Joehoe. I act a fool It's because of you How am I supposed to keep my head? Drum. How am I supposed to keep my cool ooh, ooh, ooh, ooh. Come on ooh, ooh, ooh, ooh. When I'm next to you How am I supposed to keep my cool My cool My cool Face cool. yeah, at you How am I supposed to keep my cool Metcom Keep my cool How am I supposed to keep my cool De Moderna Disco, eh? Disco 2016 Come on Oh, ze zijn het nog niet verleerd hoor. I'm not to... Ik sling er zo'n trein in. Yeah. Lekker! Ja, lekker hoor. En dit is. Raccoon. Ook zo'n lekkere plaat. Fun we had. Nou, we hebben nog steeds plezier. Oh. Here's to the friends we used to have. I slipped away like they were never there.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 to have Next, Fun we had. Ja, wat een ontzettende goede plaat is dit. Niet te geloven. Echt niet te filmen. Uh, Raccoon. Nederlands trots. En dat nummer dat heet Fun We Had. Nog eentje. En dan gaan we naar het uh, regio nieuws. En dit is Sam Smith. En die heeft uh, de ballads maar eens even achterwege gelaten. En gaat nu ook disco. Woehoe! Restart. Oftewel, opnieuw opstarten. Nou, kom op Sam. It was a Monday night when you told me it was overpaid. Uh, een prachtige ballad als uh, Stay With Me. Dacht hij van, weet je wat, ik ga er over zo'n beetje sneller aanpakken. Gewoon even lekker. Ja. En uh, nou, dat doet hij goed. En wat ik u ook nog even moet vertellen. Uh, morgen, morgen is het 9 maart. Hè, we hebben natuurlijk ook CFM lunch, of voor lunch met Charles en Ingrid. En daarna komt uh, de Vanille Ja. Wel ingeblikt, want wij zijn er zelf niet, maar de familiejaar de is er wel. En het um, is dus morgen, dat ga ik u vast even aankondigen: het gaat morgen een hele bijzondere uitzending worden want uh, ja, er is uh, onlangs is er een uh, van, ik ga u daar straks ook nog iets van laten horen er is onlangs een fantastische serie ons uh, verschenen een uh, wel, wel, weliswaar een cd serie, maar dat maakt niet uit uh, bij Universal Music en die heet Golden Years of Dutch Pop Music en dat zijn allemaal num nummers uit het vinyl tijdperk en heel veel nummers uit die serie zijn ook gewoon afgepakt van een LP of een singeltje omdat de banden er gewoon niet eens meer waren maar dit is een, dat is een serie, jongens, dat wil je niet weten. Dat zijn een stuk of, nou, ik denk, bij elkaar zo'n, wat ik... Nou, ik, ik durf niet eens het aantal te noemen, maar 15 of 20 cd's, dubbel cd's wel. En uh, van bands, je denkt van, hoe is het in God dan mogelijk? Exception, bijvoorbeeld. En ook hele unieke opnames van, de, van voor de periode van, van Rick van der Linden. Hè? Dus echt alles... QB en the Blizzards noem ik u even op. Ik noem u even... Uh, de Q65, de Motions... de Golden Earrings... de uh, Buffoons... de uh, Blue Diamonds, ook leuk. Uh, Focus, Brainbox... Uh, nou ja, je kunt het zo gek niet, uh, niet bedenken. En morgen in de viniljaren... Uh, besteden we daar ruimschoots aandacht aan. En niet alleen morgen, maar ook de volgende keren nog. Want we gaan daar een deel 2... en voor zo mogelijk ook nog een deel 3 van maken... En gaan we die, daar de highlights van laten horen. En dat is echt leuk hoor. Want let maar op, morgen tussen twee en vier hoor je echt helemaal de gekke muziek. Uit de periode vanaf 1960 tot en met zo'n beetje, nou ik denk 1975 zo'n beetje. Zoiets in die geest. En ik heb begrepen dat die serie nog niet eens compleet is. Dat er nog veel meer zit aan te komen. Maar het, het is een, een historisch overzicht wat zo geweldig is. Uh, Rob Hoeken, Rhythm and Blues en Boogie Woogie Quart zitten bijvoorbeeld ook bij. Nou, het is te gek voor woorden. Je kunt, en dat zeg ik ook nog even voor de mensen die dat interessant vinden... en die denken, ja, word eens 20 cd's kopen? Hallo? Nee, is niet nodig, want u kunt ze ook terugvinden op Spotify. Daar staat, uh, als je zoekt op Golden Years of Dutch Pop Music... dan kom je die hele lijst tegen... Niet alle liedjes staan erop. Er zijn een paar die er ontbreken, maar wel alle bands. En dat is zo goed. Dus ik kan u dat aanraden. Morgen hoort u dus in de vierdeeljaren een aantal uh, highlights eruit. Doen we ook de volgende keer. Uh, wij nemen het programma thuis van tevoren op. Maar uh, dat komt ook weer na, na, pauze, na Pasen. Hè? Na Pasen gaan we weer echt live met de vierdeeljaren. En nu? En nu? Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Uit een enquête blijkt dat bewoners van het Darwinhof en Louis Davids Carré veel luchtwegklachten hebben. Cor Haagzman de bewoners via Facebook. Alle andere klachten werden als andere klachten werden genoemd. Dikke ogen en of geïrriteerde stembanden. Ja, ik weet hoe dat voelt. In totaal hebben 18 mensen gereageerd. Ze hebben ongeveer allemaal dezelfde klachten. De problemen zouden worden veroorzaakt door het ventilatiesysteem in de gebouwen. Bewoners merkten ook op dat wanneer zij vanwege de geluidsoverlast... het systeem wordt uitgeschakeld, hun gezondheidsklachten verdwijnen. Uh, de Kei reageerde hierop dat zij uh, nog geen klachten gemeld hebben gekregen. Maar dat ze wel graag de uitkomst van de enquête willen ontvangen. En dat ze de daarin vermelde klachten serieus zullen nemen. De gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie Parkeerservice U.A. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in parkeren.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 De coöperatie biedt een compleet aanbod aan parkeerdiensten en producten... en heeft er geen winstoogmerk. De gemeente behoudt de regiefunctie en heeft invloed op het beleid. Het aantal belangstellenden voor de hulppagina van Joodje Donkers groeit als kool. Omdat steeds meer mensen hulp nodig hebben... en ze vaak ook graag iets terug willen doen, heeft zij de...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 Uh, de pagina telt op dit moment bijna 2000 leden. Uh, het werk schenkt heel veel voldoening. En he, bent u geïnteresseerd als hulpvrager en of uh, hulpbieder en of donateur? Want donaties zijn ook welkom. Uh, kijk even op de Facebookpagina van Jootje. Gratis diensten en wederdiensten. Weter, dus Facebook, gratis diensten en wederdiensten, Zandvoort. Twee Haarlemmers van 17 en 21 jaar zijn zondagochtend aangehouden wegens het dealen van drugs. Eén persoon verzette zich zodanig bij de aanhouding dat één van de agenten gewond raakte. Een persoon is zondagavond op het Statenbolwerk in Haarlem beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer fietst door het park voor het station en zag twee jongens op een bankje zitten. Ze stonden vervolgens op en gingen op het fietspad staan... Het slachtoffer kon er daardoor niet langs. Hij werd vastgepakt en gedwongen om zijn geld en telefoon af te, af te staan. De daders liepen vervolgens in de richting van het station. Beide verdachten zijn getint, ongeveer 19 jaar slank postuur en ze droegen beide een capuchon. De politie zoekt getuigen die rond 10 uur iets opvallends hebben gezien... in de buurt van het Statenbolwerk en of station... Grote drukte op de N208 bij Haarlem richting Velze Tunnel. De A22 is dat maandag aan het eind van de middag in de tunnel hing een kabel los en de vertraging liep op tot bijna 50 minuten, zo meldde de ANWB op Twitter. Rond 6 uur kon de tunnel weer worden vrijgegeven. De file loste echter slechts langzaam op, dus veel mensen waren helemaal thuis. En dat waren de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht voor vandaag... wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag schijnt regelmatig de zon... maar er is ook kans op een bui... met uh, af en toe een winterskarakter. De zwakke westenwind draait later... vandaag naar het zuidwesten... en neemt geleidelijk in kracht... Toe. De temperatuur stijgt naar 6 à 7 graden. Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en valt er wat een lichte regen. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig tot krachtig en de temperatuur daalt dan naar een graad of 2 à 3. Dat was het wat mij betreft. Dat was het weer. Baar toeval, wat zolang de zin het uit niet stopt. Een mens heeft het besef, die is vrij in de korps. De hemel, misschien zelfs de hel. Ik geloof het niet, maar toma, we zien het wel, we zien het wel. Oh Het van uh, Daniel Lohus. Waar gaan we naartoe? Oftewel, in ABN. Waar gaan we naartoe? Ja, de man zingt in trends, hè? Ja. Uh, yeah. was is wel een mooi liedje, dat dan ook weer. Daniel Lohus dus. En waar gaan we naartoe? En dit is een nieuwe uh, die we nu gaan krijgen. Is een nieuwe van Marco Borsato. Uh, breng me naar het water.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 Samen met Matt Simon. En uh, dat, dat heet Breng me naar het water. Marco Borsato dus, samen met Matt Simon. My place. Vijf minuten later. Mm. Anouk. You're not the only one who needs to scrub down. Dirty Girl. you're loving me Slowly drifting out to a fat In intussen Anouk. Ah, ah, ah. In de heet Dirty Girl. Vies meisje. bak. Bak, vies, vies. Ja, ik had het daar straks met u over die uh, prachtige serie, hè? The Golden Years of Dutch Pop Music. Ik had u ook beloofd daar iets van uh, te laten horen. Gewoon een van die mooie opnames die erin zitten. Om uh, dat eventjes aan u te laten horen. Nou, ik heb er twee klaarstaan. Ik hoop dat ik dat nog haal voor twee, Maar we gaan er twee doen. Uh, in ieder geval, en we beginnen met deze. Rudy Bennett. zanger van The Motions. Zijn een eerste solo singeltje. How can we hang on to a dream? What can I say? what we've seen. What can I do still loving you? It's all a dream. We zijn steeds op uh, tournee samen met Johan Derksen... in uh, de pioniers van de Nederlandse popmuziek. En dit uh, hoort u ook. Morgen besteden we er meer aandacht aan in de vinyljaren tussen 2 en 4. En dan draaien we dit ook. Maar nu ook alvast. Brainbox met Jan Akkerman. En de rest hoort u morgen, hè? Want uh, ja, de rest hoort u gewoon morgen. Ja, want het is tijd. Ja, we, we moeten eruit. Het is niet anders. Maar. Het is tijd. Dus uh, de rest krijgt u morgen te horen. Want hij, dit, dit nummer zit ook in onze uitzending morgen. Ja. Morgen tussen 2 en 4, dus de Vanille geheel gewijd... aan de, de Golden Years of Dutch Pop Music. En ik beloof u dat er zitten prachtige opnames bij. En die hele serie is geweldig. We kunnen hem... Uh, ook op Spotify terugvinden als u dat inderdaad doet. Golden Years of Dutch Pop Music vindt u hem terug. Goed. Ja, heel interessant. Ja, heel interessant. Voor vandaag zit het erop voor ons. We gaan even kijken hoe het met onze collega Willem Bruist is. Goed, goed. Hij is hier nu in Haarlem. En we gaan eens even kijken hoe het met hem is. Even kijken of hij nog een beetje bruist. En uh, voor nu, nou ja, morgen is het programma er weer. Maar dan met Cheryl Duif en uh, Ingrid Bol. En, uh, wij zijn er weer volgende week, dinsdag. En natuurlijk morgen tussen twee en vier. Vinyljaren, maar dan zijn wij gewoon thuis. Ja, ingeblikt. Tot, ja, ingeblikt. Dus tot volgende week. Dag. Dag.